Iedereen die 20 tot 30 kilometer van de centrale is moet binnenblijven. Omwonenden die nog dichterbij wonen zijn al geëvacueerd. In een van de reactoren was gisteravond een nieuwe explosie. Mogelijk is er schade aan het drukregelvat van de reactor. In een andere reactor heeft brandgewoed. Premier Kan heeft iedereen opgeroepen tot kalmte. De Nikkei-index zakt verder weg. De grootste aandelenbeurs van Japan stond vlak na opening 6% lager. Inmiddels is hij verder gedaald naar ruim 8,5%. Gisteren sloot de beurs al met 6,2 verlies. De Japanse centrale bank steekt 44 miljard euro extra in de geldmarkt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft met drie Nederlanders in Japan nog geen contact kunnen leggen na de aardbeving en de tsunami. Een van hen is vermoedelijk in het rampgebied, van de twee anderen is onduidelijk waar ze zijn. Gisteren melden de laatste Nederlanders zich die volgens Buitenlandse Zaken in het rampgebied wonen. Staatssecretaris Bleker van Landbouw is bereid onderzoek te doen... naar de aanpak van de MKZ-crisis tien jaar geleden. Als getroffen boeren uit onder meer Kootwijkenbroek om zo'n onderzoek vragen... zal hij het laten uitvoeren. Bleker benadrukte wel dat de boeren de uitkomsten ervan moeten accepteren. De uitbraak van Montenclauzeer werd aangepakt... met het ruimen van de veestapel op veel bedrijven. Veel getroffen boeren waren het daar niet mee eens. De laatste Amerikaanse veteraan van de Eerste Wereldoorlog wordt vandaag begraven. De man die 110 jaar oud werd, krijgt een plekje op de Nationale Militaire Begraafplaats Arlington in Washington. In 1917 ging hij naar het front nadat hij gelogen had over zijn leeftijd. Hij haalde als ambulancebestuurder gewonden weg uit de loopgraven. Voor zover bekend zijn nu wereldwijd nog twee veteranen van de Eerste Wereldoorlog in leven.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 Oh, ik kan veel beter zwijgen Je kan wel merken hoe je je bekijk Wat van je denkt, je ogen steeds verdwijven Je kunt wel voelen, hoe kom je geen tijd van jou Waar voel ik nu leef, maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Ik kan wel zeggen wat ik fantaseer, wat ik met je wil en ook nog wel wanneer Ik kan wel raden wat je zegt, zelfs als ik je vertel dat heb ik ook in ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen scooby doo Ik kan zingen van druk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stukken ik ik alles van je weet met alle mensen, ben gelijke mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten rennen dat je ook iets in me ziet Wil je langs leren kennen, maar misschien wil jij dat niet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 zwijgen ik kan veel beter zwijgen